Zes uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedenavond. Tientallen Shiiten gedood bij zware aanslag in Pakistan. Zwitsers maken in referendum einde aan bonuscultuur... en GroenLinks hoopt op een nieuwe start met een nieuwe voorzitter. Het weer op de meeste plaatsen wolkenvelden, maar op sommige plaatsen ook veel zon. Vanavond en vannacht steeds meer opklaringen en temperaturen tot min 2. Morgen overdag veel zon en maximaal tussen 7 en 11 graden. Ook dinsdag veel zon en dan plaatselijk 15 graden. In de Pakistanse stad Karachi heeft een bomexplosie het leven gekost aan zeker 20 mensen. De aanslag was in een Sjiitisch deel van de stad, vlakbij moskee. De bom ging naar verluid af op het moment dat veel moslims het gebouw verlieten... Door de explosie storten gebouwen in en ook ontstond er brand. Reddingswerkers zoeken onder het puin naar overlevenden. So Zo'n 20 van de Pakistanse bevolking is shiitisch. De groep is geregeld doelwit van aanslagen... door radicale sunnitische groepen die banden hebben met al-Qaeda. Vorige maand kwamen bijna 90 mensen om het leven... bij een aanslag in een shiitische wijk in de stad Quetta. Die aanslag leidde tot massale protesten. Nabestaanden weigerden aanvankelijk hun doden te begraven. Ze verklaarden dat de regering te weinig doet om shiiten te beschermen. In Bangladesh zijn bij rellen opnieuw tientallen doden gevallen. Het is al dagen onrustig in het land. Aanleiding is de ter dood veroordeling van een radicaal islamitische leider. Correspondent Lucas Waagmeester. Uh, Lucas, is het inmiddels weer rustig in de steden van Bangladesh? Ja, daar lijkt het wel op. Hè? Al kwamen de hele dag wel berichten binnen van geweld die uh, door die leden van Jamaat e-Islami, een politieke beweging in Bangladesh, tegen de politie. In sommige steden is het leger inmiddels ingezet. Er is flink gevochten. De schattingen over dodental lopen een beetje uiteen. Sinds die, die protesten begonnen, zou het gaan om inmiddels zo'n 60 mensen die daarbij zijn omgekomen. Vandaag wel echt de meest venijnige protesten tot nu toe. Hè? Bangladesh haalt op dit moment een wond uit de geschiedenis open. Kun je wel zeggen, er is een tribunaal dat beoordeelt of veertig jaar geleden, in de jaren 70, tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Bangladesh, oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Tot nu toe zijn veel leiders van Jamaat-e-Islami, van die partij, veroordeeld. En afgelopen donderdag werd zelfs een van die leiders ter dood veroordeeld. Sindsdien is het zeer onrustig in verschillende steden in Bangladesh. Welk probleem hebben de leden van Jamaat-e-Islami precies daarmee? Jamaat is gewoon een politieke partij in Bangladesh, hè? de oppositie op dit moment. En de leden zeggen dat het tribunaal alleen maar is opgezet om politieke tegenstanders van de zittende regering uit te schakelen. Het is dus politiek gemotiveerd volgens hun. Maar ja, je weet misschien dat Bangladesh ooit bij Pakistan hoorde. En dat tijdens de oorlog voor onafhankelijkheid veel misdaden zijn gepleegd. Martelingen, moord. En die misdaden zijn volgens het tribunaal nou eenmaal vooral gepleegd door leden van de streng islamitische partijen. Van Jamaat dus ook dus... Maar ja, tegelijk, er is ook zeker wel kritiek op dat tribunaal hè, van mensenrechtenorganisaties. Bijvoorbeeld, zij zeggen dat het niet voldoet aan internationale standaarden. Dat er inderdaad wel politiek wordt bedreven in die rechtszalen. Dus ja, dat begint inmiddels wel een hele lastige kwestie te worden daar. En hoe krijgt de regering van Bangladesh de rust dan weer terug in het land? Ja, De regering zegt op dit moment vooral dat het een kwestie is van de rust bewaren. Hè. Politie en leger moeten hun werk doen, zeggen zij. Natuurlijk wordt wel voorzichtig de vraag gesteld of dit niet zo langzamerhand toch uh, de stabiliteit van Bangladesh begint te bedreigen. Er zijn ook constant tegendemonstraties tegen Jamaat. Mensen die zeggen dat het echt hoog tijd werd dat de, een aantal leiders van Jamaat nou eens achter de tralies verdwijnen. We moeten we het echt aan afwachten. Er worden uh, meer veroordelingen verwacht. Jamaat heeft ook meer acties aangekondigd. Dus de kans is zeker aanwezig dat we ook meer van dit soort geweld gaan zien de komende tijd. Correspondent Lucas Waagmeester. Ruim twee derde van de Zwitsers is voor het aan banden leggen van salarissen en bonussen van topmanagers. Gouden handdrukken en andere vertrekpremies worden verboden, zo is besloten in een referendum. Ook krijgen aandeelhouders van beursgenoteerde bedrijven de bevoegdheid om te beslissen over salarissen en bonussen van de top. Het Zwitserse bedrijfsleven had zich wel verzet tegen het voorstel, zegt correspondent Wouter Meijer.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 Dus veel mensen ergeren zich er ook wel dood aan het langzamerhand wegzakken van de economie... en tegelijkertijd het enorme oplopen van die bonussen. Op het niet naleven van de wet komt een straf te staan van maximaal zes jaar salarissen of drie jaar gevangenisstraf. De komende tijd moet het referendum door het parlement worden omgezet in wetgeving. We gaan naar Den Haag, ADO tegen Heracles, Bas Tichler. Want de gelijkmaker ligt erin, ADO Heracles was 1-0, is 1-1 geworden. Jeffrey Casteljon krijgt het toepunt achter zijn naam. Prachtige opening gevonden door Rienstra, een verdediger die de bal in de loop meegeeft van Casteljon. Die loopt twee stappen het strafgroepgebied binnen, is verlost van tegenstanders. Die zijn allemaal net een stapje te laat en schiet de bal achter Remco Pas via de keeper van de Heracles. Het gebeurt allemaal een paar seconden nadat het stadion een kwartier voor tijd zoals altijd in Den Haag. Hoewel niet meer zo massaal als vroeger, maar toch Haars kwartiertje zong. Nou, dat zingen nu de fans uit Almelo, Haars kwartiertje, Want allemaal de een grote glimlach op hun gezicht. 1-1, de nieuwe tussenstand bij ado Heracles doelpunt Casteljong. Dit is het NOS Journaal. Martijn van Beek. GroenLinks heeft vandaag een roerige periode afgesloten. Er is officieel afscheid genomen van de opgestapte fractievoorzitter... Jolande Sap. En het congres koos een nieuw partijbestuur... met oud-kamerlid Rick Grashof als nieuwe partijvoorzitter. Verder hebben de leden besloten dat ze meer invloed krijgen op de politieke koers van de partij. Groen en links zijn leidt tot andere keuzes als er moet worden bezuinigd dan waar het kabinet mee komt, zegt fractievoorzitter Bram van Ooyik. Schrap de Blankenburg-tunnel. Ja. Koop, koop geen nieuwe straaljagers. Ja. En schrap de miljarden subsidies aan milieuvervuilende productie. Zo moeilijk, zo moeilijk is het me zuiniger niet. <lacht> Toch? Met deze staat van dienst hebben wij in 2014 goud in handen. Wij zijn de Groene Partij van Nederland. En wij zijn de Groene Partij in de gemeente. En vandaag, en vandaag beginnen de verkiezingen. Vanaf vandaag vragen wij de kiezers hun vertrouwen. Wij zijn groen en links... Wij kiezen om te delen. Dat is waar wij voor staan. En dat is waar ik voor sta. En jullie kunnen op mij rekenen. En ik reken op jullie. Dank jullie wel. Keneer Van Noeien, Dit congres van GroenLinks, moet dat een soort, soort nieuwe start zijn? Met het oog op verkiezingen voor de gemeenteraad in 2014. Dat is wel heel belangrijk, want de verkiezingen van vorig jaar... waren niet goed, ook niet in die grote steden. Dus het is voor GroenLinks essentieel. En daar zullen we alles aan doen... om het vertrouwen van die kiezers daar weer terug te krijgen. En daar heb je uh, betrokken leden natuurlijk voor nodig. Er was de afgelopen tijd juist heel veel kritiek op die verbinding... tussen de leden en wat er in de Tweede Kamer gebeurt. Die fractie was te veel losgezongen... van wat er in het land leefde onder GroenLinks leden. Heeft u nu echt... het idee dat dat gaat verbeteren? Ja, ik heb niet alleen het idee, ik weet dat zeker. Maar uh, wij zullen echt voor zorgen dat uh, uh, afstand, hè, de kloof die het inderdaad soms was... tussen de professionele politici in Den Haag en de leden van de vereniging GroenLinks... dat die zo klein mogelijk wordt. Ik zie het nog niet terug in de peilingen voor GroenLinks. Nee, dat klopt. Waarom niet? Ja, ik hoop als u mij over een half jaar die vraag stelt... dat ik dan kan zeggen dat we er in de peilingen weer een stuk beter voor staan. Toen u begon? als fractievoorzitter, toen zeiden veel mensen... Bram van Ooyek, dat is een tussenpaus. Nu vandaag kon ik hier constateren dat u behalve fractieleider... toch ook gezien moet worden als de politiek leider van GroenLinks. U maakt een beetje vorderingen, het wordt steeds minder tussenpaus. Zo ziet u maar hoe snel de politieke realiteit kan veranderen. Nee, ik heb mezelf nooit als een tussenpaus gezien. En een blijvertje. D dat uh, zou zomaar kunnen. Zei Bram van Ooyek van GroenLinks, Hans Andinga sprak met hem.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 51 gemeenten doen te weinig om de kwaliteit van de kinderopvang te garanderen. Dat blijkt uit cijfers van de onderwijsinspectie... De Belangenorganisatie voor Ouders in de Kinderopvang vindt dat de gemeente twee jaar de tijd moeten krijgen om de zaken op orde te krijgen. Gjald Jellesma van Boink. Zelfregulering in een sector dat is, dat weten we heel veel andere sectoren, erg ingewikkeld. Het beste is gewoon toch om als overheid heel duidelijk te maken wat je standaard is. En zeggen van nou, en nu gaan jullie zelf laten zien uh, dat je daar komt. Uh, maar op het moment dat het niet gebeurt, dan ga ik het verplicht stellen.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 Wat de sfeer weer wat beter is dan vijf minuten geleden, want er wordt opnieuw gescoord, maar dit keer door de thuisclub Van Duinen met de tweede, want hij maakte de eerste voor Ado Den Haag ook. Staat werkelijk volkomen vrij in het strafselgebied van Heracles, acht minuten voor tijd als er een voorzet komt vanaf de linkerflank, Het is er een uit de serie, die hadden U en ook gemaakt, want je hoeft er alleen maar aan te lopen. Dat doet Van Duinen goed en het is 2-1 voor Ado na 82 minuten. In Maasdijk is een 50-jarige begeleider van de plaatselijke voetbalclub gewond geraakt... toen hij ingreep bij een opstootje op het veld. De man van, kreeg van een 22-jarige speler enkele klappen tegen het hoofd. Het gebeurde tijdens een wedstrijd tussen Maasdijk en Zwaluwe uit Vlaardingen. De begeleider liep een bloedlip op en er is een stuk van zijn tand afgebroken. De speler is opgepakt op verdenking van mishandeling. Zwaluwe heeft het elftal voorlopig geschorst. Sport. Meerkamper Eelco Sint-Nicolaas heeft op het EK Indoor goud behaald. Op de afsluitende 1000 meter kwam zijn voorsprong... op de Duitse Kevin Mayer niet meer in gevaar. Zijn Europese titel behaalde hij met een nieuw Nederlands record. Hij behaalde 6372 punten. Er is vanavond nog een kans op eremetaal. Daphne Schippers bereikte de finale op de 60 meter. Ondanks een persoonlijk record van 726... haalde Jamile Samuel de finale niet. Bij de Wereldbeker Schaatsen in Eervoort heeft Jan Smeekens... ook de tweede 500 meter van dit weekend gewonnen. Het was de vierde keer op een rij dat hij het goud omgehangen kreeg. Een prima prestatie. Ja, absoluut. Het is vijf van dit seizoen alweer. En dan, uh, ja, dan doe je superlekker mee. En vanmorgen voelt het ook goed. Vertrouwen van gisteren ook nog. En dan uh, ja, rij je weer een superrace. De 1500 meter werd gewonnen door de Paul Brodka. Op de achtste plaats was Mark Tuitert, de beste Nederlander. Hij plaatste zich daarmee voor de WK-afstanden in Sochi. Bij de vrouwen werd Irene Wust tweede op de kilometer... achter de Amerikaanse winnares Brittany Bow. Wust zal in Sochi uitkomen op de 1000, de 1500, de 3000 en de 5000 meter. En daarnaast rijdt ze ook nog eens de ploegenachtervolging. In de Eredivisie won Feyenoord met 3-0 in Nijmegen van de NEC. De Rotterdammers staan nu derde met drie punten achterstand op koploper PSV. AZ, die midweekse Ajax nog versloeg in de beker... verloor vanmiddag met 2-1 van RKC... En Roda JC tegen FC Groningen eindigde in 4-1. En er is nog een wedstrijd bezig. Adel Den Haag tegen Herakles Almelo zit in de slotfase. Bas Stichler. Ja, zo even dus 2-1 geworden. Van Duinen kan nu voor de 3-1 gaan als hij Koenders de baas is en de muidkap. Nou, dan gaat hij 3-1. Nee, hij schiet hem naast. Vanaf zeg maar de penalty stip nadat hij zijn tegenstander wel uh, het bos ingestuurd heeft. Koenders, die heeft zijn handen er sowieso meer dan vol aan. Maar als hij dan vrij voor het doel staat en de bal echt alleen maar voor het inteken heeft, schiet hij hem naast. Dat was de kans voor Ado geweest om de wedstrijd te beslissen. Ado heeft het in de fase na de gelijkmaker van Heracles toch een tijdje moeilijk gehad. Kwam wat in de verdrukking. Maar de goal waarmee Van Duinen de ploeg opnieuw op voorsprong heeft gezet. Heeft Ado niet alleen vleugels gegeven, maar bovendien ervoor gezorgd dat Heracles nu echt volle bak met het hele elf van naar voren loopt zodat er achterin grote gaten vallen waar ADO bijna van profiteerde. Maar bijna is nog niet genoeg. Het is 2-1. En nog een kwestie van minuten zes om precies te zijn. ADO leidt tegen Heracles. Tot besluiten hoofdpunten van het nieuws. In de Pakistanse stad Karachi zijn zeker twintig Schiieten omgekomen bij een aanslag. Tientallen mensen raakten gewond. De Zwitsers hebben zich in een referendum uitgesproken... voor maatregelen tegen excessieve bonussen in het bedrijfsleven... En GroenLinks heeft op zijn partijcongres een nieuw bestuur gekozen. Oud-Kamerlid Rick Grashof wordt de nieuwe partijvoorzitter. En dit was het uitgebreide NOS journaal straks de VPRO, studio Itzerda. Cheap Tickets boek je razendsnel op cheaptickets.nl.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 Dit is Radio 1, VPRO, Studio Itzerda. Luister uit. Excuses voor de akoestiek. Ik zit hier namelijk al drie dagen op dit toilet, maar hoe ik mij ook inspan en pers. Er is geen beweging in te krijgen. Vernomt lastig. wat u zegt. Pijnlijk ook, pijnlijk. Hoe kom ik eraf? Wat zegt u? Purgeren? Nou, het, begon, het begon met een bezoek aan de lokale Natuurgezondheidswinkel. En daar lag in de aanbieding een kilo speciaal Duits geneeskrachtige klei. Dr. Koepers-Huiltroon, hergesteld in Darmstadt. Vol mineralen en gezonde bestanddelen. En, althans, stond op de verpakking. Een reinigende stimulans voor de stofwisseling. En een zegen voor het maag darmkanaal Dat stond ook op de verpakking. Ons lichaam heeft namelijk behoefte aan een energetische balans tussen de vier elementen. Aarde, vuur, lucht ja, en water. Je kon er ook een gezichtsmaskertje mee maken. Maar ik heb dus een flinke plak van die gezonde klei naar binnen gewerkt. En de smaak viel niet tegen. Maar nu kan ik al bijna een week niet dat doen... waarvoor men zo graag op de pot zit. Eh, uh. hey, zie ik daar een klein bruin kopje aan de horizon verschijnen? Ja, daar is hij. En als het een jongetje is, noem ik hem Marten. Nou, onze presentator van vanavond, Marten Minkema. Ja, daar ben ik. Welkom bij Studio Itzerdaar dat deze maand de vier elementen tot zeert: Water, vuur, lucht en aarde. Maar niet allemaal tegelijk, stuk voor stuk, iedere week eentje. En we beginnen met aarde. Alles wat je bovenop die aarde ziet, dat komt uit die grond. De bomen, de gebouwen, uiteindelijk ook u en ik. De aarde geeft, maar de aarde neemt ook. Want alles wat uit die aarde komt, zal ook weer in verdwijnen ooit. Zelfs de hoogste wolkenkrabber door langzame erosie, snelle ineenstorting... door rotting, verdwijnt ook alles, of gewoon door de play. En vanavond, vanavond hebben we iemand te gast... die al jaren over de vier elementen nadenkt en schrijft. Welkom, Thomas A.P. van Leeuwen. Ja, um, je bent uh, architectuur- en cultuurhistoricus. Zullen we het voor het gemak uh, die brede belangstellingen zo duiden? Dat mag je, Marten. We zijn al uh, lang aan elkaar gewend. Ja, we kennen elkaar. We voelen elkaar goed aan. Ik ben ook blij dat je zo'n uh, buitengewoon uh, opgewekte wetenschappelijke inleiding hebt uh, als gezorgd. Het was wetenschappelijk. Het ja. is meer, uit, meer en meer een meer soort uh, uh, ja, uh, aards, toch? Zeker. Uh, je benadert die vier elementen vanuit... Uh, uh, Hele concrete fenomenen, objecten en gebouwen. Je schrijft bijvoorbeeld over de lucht door over wolkenkappers te schrijven. Je hebt een schitterend boek geschreven over de historie van het zwembad. Dat eigenlijk over het element water gaat. Maar de aarde, hoe schrijf je dat op? Die, die wereld is nogal groot. Nou ja, ik het het, heb het al, al, al een stuk eerder geprobeerd. Uh, dat, je kent uh, de publicaties daarover. Dat was in de midden jaren negentig. Dat ik dacht, weet je wat, we gaan de aarde gaan we beschrijven... Uh, aan de hand van de ondergrondse... Van de van, eh, van ja, ja, ja, ja. ondergrond Ja, dat wil je doen. En ja. dat, dat was heel erg leuk. En daar hebben we vreselijk veel plezier aan gehad. Maar het, het nadeel daarvan was dat het voor een groot gedeelte al gedaan was. De um, hel, de hel, de onderwereld. M, ja, over de, de, de, de ja. tunnels. Ja, ja. En, ja. en jouw uh, fantastische ja, ik heb ook, idee over, om. Over de buizenposten precies, hebben we ook in gemaakt. Precies. Daar kennen we elkaar van. Want ja, toen kennen we contact van. Ja, ja. Buizenposten in ondergrote Europese steden. Een heel mooi fenomeen. Dus. Uh, toen heeft het een tijdje stilgelegen En uh -huh. toen kwam ik erachter dat het misschien ook heel goed zou zijn... om niet zozeer die onderwereld te gaan bestuderen... als wel de tussenwereld, uh -huh. de korst van de aarde. Maar dat oh, is het ja. dunste, daar is het minste van. Dat hele maar, kleine stukje. Dat hele kleine stukje. Eierschaal. Precies, maar daar gebeurt dan wel ongelooflijk veel. En die tussenlaag die is pas heel erg laat in cultuur gebracht. Uh, de stedenbouw... Is heel laat uh, actief geworden. Je hebt de militaire architectuur ja. die die tussenlaag goed gebruikte. Ik bedoel, om te marcheren? Om te marcheren. En tussenlaag, de tussenlaag, daar hebben we het over. Ja. Of plaveisel neem ik aan. Absoluut. En dat is een heel interessant verschijnsel, die, die stratenbouw, die, ja. dat plaveisel. Dat ja. In ieder geval, daar, daar zijn, we nou, uh, zijn we nou op uitgekomen. En uh, de. De mens, wat doet de mens? De mens ja. wat de mens met die, met die tussenlaag uh, uh, aan kan vangen, dat is eigenlijk iets wat um, hij uh, uh, wat wat heeft. En wat een heel belangrijk onderdeel van zijn lichaam is, is namelijk zijn voet. En daarom heet het, uh, het, uh, het onderzoek ja. heet de Denkende voet. De thinking voet. Omdat voet is het enige wat ons zeg maar, in verband brengt met die aarde, want we zijn rechtopstaande wezens. Nou ja, over die rechtopstaande wezens. Het is, het is natuurlijk heel vreemd. Wij zijn 1,77 miljoen jaar geleden zijn we rechtop gaan lopen. Um, en dat heeft natuurlijk nog... Ik, uh, ik scherts niet nogal wat voeten in de aarde gehad. Ja. En, uh, elke keer als ik een rechtsopstaand mens zie... dan schiet me toch wel uh, gevoelens van angst en onzekerheid binnen. Neem nou bijvoorbeeld, je zit op een caféterras... en daar komt een twee meter lang fotomodel voorbij op stiletto hakken. Ja. En, en ze staat stil, want ze moet in haar mobiele telefoon praten. Ja. Of luisteren. Die valt om natuurlijk. Want die heeft niets om op te staan. En toch valt ze niet om. Hoe komt dat? Ja. Dat komt door de statica. Er zijn dus alle mogelijke krachten in dat lichaam... in die dunne benen van dat jonge meisje, van twee meter lang... die ontzettend hard aan het werk zijn om dat lichaam op zijn plaats te houden. Dus je aan, de, aan het werk is ze. Maar ze, ja, ze is zelf niet meer door. Ze he? staat stil, maar ze is ja. heel erg maar aan het werk. De aarde trikt aan ons, hè? Ja, dat trikt aan, Maar toch, ja. ja. toch zeker, zeker. Rank, zeker. staan we heel rank. Zeker, Heel elegant uh, geld, zijn Maar ja, ele ja elegant een woord dat we zelf hebben bedacht. Ja, elegant is iets wat op een catastrofe balanceert. Huh? Oh ja, ja, ja. Maar in ieder geval, zij, uh, zij is een hele goede vergelijking met de architectuur zelf. Want in de architectuur zelf spelen ook die statische krachten. Ieder gebouw is bezig om om te vallen. Hm. Dat weten we. Ja. Uh, sommige mensen hebben dat zichtbaar gemaakt. Uh, door het te versieren en zo. Ja, maar het, het, het, het wil niets liever dan neerstorten in een gebouw. Het, het wil liever... niets liever dan neerstorten. Maar in ieder geval, het, toch gebeurt het niet. Die, die voet is daarin absoluut een essentieel element. En als je dat bezig ziet, hoe dat, die, arm, dat arme, die arme extremiteit van dat meisje... gevangen in die verschrikkelijke Chinese martelschoentjes... Ja. hoe die nog overeind kan blijven, dat is te danken aan het feit... dat die voet ontzettend niet alleen hard werkt, maar ook heel intelligent bezig is. En we dansen er ook nog eens mee, bijvoorbeeld. En we dansen er ook nog eens mee. Uh, maar dus ik wil alleen die voet die benadrukken, omdat hij dat contact met die aarde zo ontzettend serieus en uh, intelligent uh, uh, onderhoudt. Uh, en tegelijkertijd uh, in staat is om um, onze evolutie daarmee te illustreren. Want dat doet hij. Daarover gaan we dadelijk door, over ah. de voet. Ja, in sport. Nederland, sportland, dit kan een van de spannendste races van de dag worden. Het snelle voetenwerkers van Ado Den Haag tegen Heraklis Bas Blij muziekje op de achtergrond en dan uh, weet je wel hoe laat het is. Ado heeft gewonnen, niet met 2-1, dat was de laatste gemelde stand... maar zelfs nog met 3-1, omdat Cherie drie minuten voor tijd... vanaf een meter of 18 nog een bal in de hoek schiet. Voor de zoveelste keer gaat daar een fout van Heracles aan vooraf. ploeg die zichzelf in dat uh, opzicht de das omgedaan heeft. Wat heeft eigenlijk alle goals aan Ado cadeau gedaan. In de laatste minuut schoot van Heracles Castellon nog op de paal. Maar dat had uiteindelijk niet veel meer uitgemaakt. Ado wint van Heracles met 3-1. Dank Bas Stichler. Ja, nou, iets anders nu. Bij acteursopleiding Studio 5 in Amsterdam wordt geïmproviseerd... Vanuit de vier oerelementen. Ja, ze ik ze ook noemen de oerelementen. Aarde, water, lucht en vuur dus. Theatermaker Vera Boots van Studio 5. Die ging op zoek naar de oerelementen. in uw presentator, in Mienke. Maar daar ben ik dus. Deze week zijn we gestart met. Aarde. Ja. ja, aarde. Poeh. Nou, daar zitten we dan. Zoiets. Daar ja. zitten we dan. Ja. Dit is het. Er, er hoeft niet veel te gebeuren. Nee. Nee. Er hoeft niet veel te gebeuren. Het, uh, het is een beetje... Uh, ja. Het is wel... Is het wat? Ja, het is wel wat. Het is nu, maar het is misschien morgen ook. Ja, of het weg. Het was gisteren, of het is weg. Maar dit, dit, dit is het moment tussen ons. Het, het, het is wel heel... Uh, zeg maar, uh, heel erg... Um, nah, hoe juist je er de woord ervoor... Het, het, het juiste woord ontgriepen we ook bij Aarde ja. Eigenlijk. Ja, Aard eigenlijk. Heb je dat ook? Ja. ja, want waarom zou je erover moeten praten als het, het al gewoon duidelijk is? Ja, inderdaad. Aards. Aards. Maar, um, wat kun je er dan verder mee? Ik bedoel, wat, wat, wat is nu... Nou ja, je kunt zien dat er vlekken op het parket zitten. Nou ja. Heel praktisch. Het is heel praktisch, ja. Praktische mensen zijn aards. Aardse. aardse mensen. En um, die, be, be, aardse mensen raad zich ook geen knollen voor citroenen verkopen. Nee. Nee, want dat is. Een knol is geen citroen. Niet voor aardse mensen, nee. Niet voor Nee, dan zou je zeggen. Ze hebben ook de tijd om zo'n goed te bekijken. dan nemen ze ook de tijd voor om te zien dat het geen citroen is. Paard is concreet. Dat, dat kan je benoemen. Een paard is een paard. En, en, uh, ja, nou, dat, dat, dat, dat was een kwestie afgelopen week inderdaad. Ja, ja. Of, of, of een paard of een paard is een runterunt. Ja. En als je daarbij gaat voezelen, ja, ja. dan komen we in een hele rare wereld terecht. Dat, dat is de wereld van de, van de illusie. En dan zit je meer op het gebied van de lucht. De, de lucht is, is, gaat over de soepelheid van denken, dus de soepelheid van het begrip. Soms is het heel erg belangrijk om heel arts te, te zijn te blijven. Hè? Soms het is soms ook al heel prettig om, heel, aards, ja, ja. om zelf arts te blijven, maar ook aardse mensen in je omgeving te hebben. Ja, maar dat brengt je wel met je voeten op de grond. Ja. Zo ja. Heel, heel prettig kan dat zijn. Dat dus die, die, die, die, van, dan zit ik met al die mooie grote plannen. En, uh, he, dat, die die kunnen kun met je wegfietsen, fietsen, plannen. Ja, of je kunt ja, zelf ja. werk kwijtraken in je plannen. Maar dan komt er iemand en zegt van, nee, ga gaan nou even zitten. Ga nou even het zitten. Zit. Het zit zo. Wil je kop koffie? Ja. En dan gaat er echt een zucht door je heen. Nou, dat gaan we proberen. Dat gaan we nu proberen. Ja. Goed, dank. Dank, Vera. Ja, ik ga het proberen. Dit is Studio Itzada. Uh, over de elementen. Aarde, water, lucht en vuur. Naast me zit nog steeds Thomas A.P. van Leeuwen. Cultuurhistoricus. En wat het over de voet, hè? De voet, de dansende voet. We hebben een heleboel voeten, Martin. We hebben er twee, BB. We, we, hebben, we <laughs> hebben de denkende voet. Oh, ja. We hebben de marcherende voet. Ja. We hebben de sluipende voet. We hebben de aarzelende voet. We hebben de statische voet. We hebben bijnazen? de dansende voet. Ja, er zijn de... er verschillende manieren van voortbewegen. Het gebruik van de voet is verschillend. En voor al die verschillende bewegingen hebben we een architectuurtypologie. Het is een intelligente... Weet je die voet? De Dat voet is. is intelligenter dan degene die op hoge hakken staat, zou ik maar zeggen. <laughs> die weet meer. en Die, voet die weet. Ja. De voet, zoals Gaston als Bachelard ooit zei, over de hand zei hij... het oog benoemt de dingen. Maar de hand kent ze. En, voet, en zo is het ook met de voet. De voet is weliswaar niet zo vreselijk intelligent. Alhoewel, al die kleine functietjes... Feilloos doorgezeind worden. Maar voornamelijk is hij ervaringstechnicus. Dus hij kent de dingen. Hij weet. Dus als je ergens op loopt, dan. Weet hij. Dan reageert hij eigenlijk al. Sneller dan het brein. Ja, ja, ja, ja. ja, inderdaad, ja. Zeg, die, die, die voet en, en de ondergrond. Hè? Eerst was er aarde. En op een gegeven moment. Je had die voet en die aarde. En toen? Dan komt de primaat ja. op de aarde. Ja. En die primaat, die gaat op een bepaald moment recht oplopen. Juist, inderdaad, die hebben we dus. Die hebben we. Maar op een gegeven moment, uh, je zei, wij lopen nu op schoenen. En we lopen op plaveizen, we lopen op, op keien. Wanneer is dat begonnen? Um, dat is een uh, verrassende vraag, Martin. Oh. <laughs> ik wou, ik wou, eigenlijk, ik wou zo snel mogelijk naar Parijs, waar het zo mooi geregeld uh, is. Uh, Eén van de bekendste opstellen over uh, de schoen... is van onze eigen Petrus Kamper. Tekenleraar, uh, geoloog, bioloog. Typische 18e-eeuwse geleerde. Ja. Je ziet zijn naam ook staan... Uh, op het uh, Zoologisch Lab in Artis. Daar staat hij tussen Dobonton en Cuvier enzovoort. Ja, zegt. En die heeft een verhandeling geschreven over schoenen. Uh, waarin hij uh, zegt dat het absoluut nodig is... om een goede schoen te hebben. Want een goede schoen zorgt voor een goede hygiëne... Ja. en een goede gezondheid. Ja. En hij... Hij vindt het heel vervelend dat uh, de goede schoenmakers niet meer voorhanden zijn. Hij heeft er nog twee. <laughs> in twee provinciesteden in Nederland zijn er nog twee goede schoenmakers. En die Petrus Kamper is een tijdgenoot van alle andere grote evolutiedeskundigen. Groot vriend van uh, en bewonderd door Diderot. En dat is het schoeisel wat gebruikt wordt om op het pavement te lopen. Ja, op, op, op de straat. Op de straat. Zeg maar, er was toch, er was toch sprake van. Kijk, als je, als je. Het neerleggen van steen, van klinkertjes, of van steen. is toch een teken van beschaving. Kijk, in de oude Rome. had je geen. Had je, had, er was een grote mooie gebouwen. maar er was niks tussen. Er was zand. En op een gegeven moment krijgt mensen schoenen. En je gaat, die schoenen moeten ook. Ja, dat moet ook beschermd worden. op een andere manier. En dan ga je het plaveisel leggen. Zo is het toch een beetje begonnen. En ze ontstaan. Het plaveisel geeft aan de stad. Het karakter van beschaving. Ja, inderdaad. Want jij hebt het ook gezien. Je, ja. in, je bent in Dar es Salaam geweest. En, nee, Kampala. Kampala geweest. Daar zijn prachtige paleizen. Ja, nou, daar niet. Ja. En, van hele dure mensen. Ja. En die paleizen die worden gescheiden door modder. Ja. Door zand. Ja. Nou, zo was het tot in het eind van de 18e eeuw ook in Rome. Dat waren grote paleizen en grote kerken en kathedralen. En die stonden gewoon op eilandjes, kijk naar de prenten van Piranesi. Mm -hmm. Twee moderne steden, de modernste was Amsterdam... die werden eigenlijk al vanaf, nou ja, de aanleg, geplaveid. Dat kwam omdat al die Nederlandse steden militaire steden waren. En militaire architectuur was altijd geplavijd. Want dat, dat, wil, dat moet je horen. Nou ja, niet alleen maar dat, dat de, maar als je, sleep jij maar eens een kanon door de modder. Ja, ja. Dus... Die fortificaties, in alle Nederlandse steden waren fortificaties... Mm -hmm. waren doorgaans helemaal geplaveid met baksteen. En Parijs ook. En Parijs, niet met baksteen, nee, maar met de zogenaamde ja. pavés. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Die ja. dingen die je kent uit Parijs-Roubaix. Dus, um, uh, en ik, ik, ik las, je hebt ergens ook opgeschreven... dat ik zo'n zo ontwikkeling, dat heb ik nooit gezien daar. Dat je dus in, met die straten meteen een heel... Een, een, of alles meegebakken, meteen een hele riolering en het schoonmaaktsysteem. Ja, dat is, het, dat is tegelijkertijd. Je hebt iets gewonnen met het uh, bekleden van de aarde. Maar je verliest ook wat. Want vroeger, voordat die straten geplaveid waren konden de mensen lekker pissen en poepen op straat... want dat ging gewoon allemaal lekker in het zand. En daar merkte hij verder niets van. Maar als je dat gaat bekleden, ja... dan, eh, dan lopen die mensen natuurlijk meteen tegen de lamp... want dat blijft liggen. Ja, dus, dus je moest allemaal dingen doen, niet alleen maar poep en pies... maar ook regenwater, ja, dat bleef liggen. Dat is afgevoerd, hoor. dus dat kreeg dat, dat beroemde dus, dus, Kijk, maar, daar, daar weten we van. Maar ja. dat er ook nog een systeem is dat het schoon moet houden, de straten. Een ja, het spuitsysteem. Kijk, als je zegt dat de straten, het stratensysteem... het circulatiesysteem van de stad een teken van grote beschaving is... Ja. en van schoonheid, dan is Parijs natuurlijk wel... Uh, de, de mooiste van allemaal ja. en het meest beschaafde. Want wat gebeurde toen die rioleringen werden aangelegd... werd er ook meteen een schoonwatersysteem daarnaast gelegd... waarmee die prachtige straten en dat niveau van beschaving... meteen mooi opgepoetst konden worden. Ze hebben een soort fonteintjes links en rechts, dus je rechts hebt, in de straat. Ja, ja, ja s morgens komt er een man met een grote sleutel... en die gaat naar wat heet de bouche de nettoyage... Ja, dus die, wat, soort, hoe noemden we dat ook weer net in het Nederlands? Nou, een soort... Een soort putten, soort, putten, soort, putten, uh, putten? Ja, de putjes. De putjes, van ja. de putjes scheppen. Ja, ja. En daar wordt het water opgepompt. En dat water dat wordt dan op de straat uitgegoten. Ja. En aangezien Parijs steeds op een helling ligt... loopt het water van die helling af... en spoelt daar meteen de hele boel mee schoon. Kijk. Als... Maar, maar, zo, maar daarmee ontken je eigenlijk wat eronder zit. Het is, oh, je maakt helemaal, het helemaal artificieel eigenlijk. Dat is de straat. Ja, het is het platform van het systeem het wat eronder zit. Ja, ja, dat is het. Dat, dat is, is die, die onderwereld. We gaan, we gaan even naar een dorp toe nu. Naar het Gelderse dorp Eck en Wiel. Daar woont Willy Hak, de mollenvanger. En die leeft met zijn gedachten half onder de grond... Altijd is zijn blik naar beneden gericht. 75 jaar oud is Willy, en hoeveel mol hij in zijn leven heeft gevallen, uh, gevangen, pardon, kan hij niet in een cijfer vangen. In de piepkleine woonkamer van zijn dijkhuisje langs de Rijn zit hij aan tafel met koffie en cake. En buiten vliegen een paar extra's op. Die, die extra's die zijn aan het kijken nou wat de mollen aan het voeten zijn. Want in het zeg je er een stuk of drie, vier van die extra's lopen. Hè? En dan, dan pikken ze die, die warmen nog. Ze zijn prachtige dieren, want ze zijn altijd schoon. Als wij even in de grond zijn, dan zijn we smerig, maar ze zijn net altijd schoon, dat ze pas gewassen zijn. Ze zijn hartstikke lieve dieren. Het is zonde dat je ze eigenlijk moet vernielen, eigenlijk. Als je met voetbal kun je benen breken. Dus dat is levensgevallig. Dus het is wel nuttig dat ze gevangen moeten worden. Als je het niet doet, dan kan het ook veel ongelukken verkrijgen. Mijn vader die deed ook mollen. Vangen. Die mollen die gevangen. Mijn vader die deed ze slechte. de velden ze. Met zijn vier pinnetjes zette ze vers. Als ze nou droog waren, dan ging hij ze bij de kleermaker brengen. Die deed het uh, bovengedeelte van de dames met, met bontjes aan de binnenkant. Dat lekker warm. En, en ook uh, voor uh, slofjes voor je, voor je in de klompen. Dat deed hij er ook van en zo. 70 jaar geleden dat u uw eerste mol ving. Ja, ik kan het nog heel goed herinneren. En het was een reiswijk. De richting over het café. En uh, mijn vader die had een hondje. Die ging de, de weiland in. En wat hij stil stond, was er in het vroeten. Dus daar vond ik de eerste molletje. Dus dat was makkelijk vangen. Met spuitjes in de grond. Wip hem eruit, hond erbij. Beet niet de boel kapot, maar maakte hem wel dood. Ik heb ze alles wat, wat met de mollen gaat, heb ik altijd, uh, altijd in de plekboeken gedaan. En waarom dan? Ja. Ik heb iets: uh, het mollenvengen. De vrouw zegt altijd, ik ben getrouwd met een man die op het voetbalveld woonde." Ik ben niet uh, voor die mollen. Dan zeg ik altijd, ja, je bent te gek. En je, mollen, dan, je moet al uren op het veld lopen. Maar jullie vinden het prachtig, hè? Echt waar. Dan werd ik morgens al om 6 uur, was gelopen op het voetbalveld voor de mollen, ja. Ik twee of drie of vier keer te veld om te weten wanneer het precies ongeveer vroet. En die kunnen om de vier uur vroeten. Nou, dan ga je er een keer doen, die zeg ik, nou, hoop ik dat het er is. Dus, maar ik bedoel, ik ga me er ook niet mee bemoeien. Als hij dat wil, dan moet hij dat doen. Hé Neem je toch niet op of je. Maar slecht. de kinderen vinden ja. het ook oh. niet leuk. Nee, de kinderen vinden het ook niet leuk. Nee. nee, die zeggen altijd, waarom moet dat nou? Dat doen ze niet. Die zijn er nog bij, die kunnen niet Die kunnen wel naar boven steken, maar die kunnen niet op maar. We zijn het hek van de tuin nog niet uitgelopen. Wat zegt u? Daar heeft er nog één gegroeid. Je kunt zien aan de grond. We lopen langs de dijk. En wat hebt u allemaal bij? Een spaaltje. Een smaal diepe schokje, schup. Ja. Ja. We moeten rustig naartoe lopen. Ik mag niet stempen, want dat weet je al. Hij heeft gevroed. De grond is anders, zie je dat? Donkere grond. Is dat dan één mol die hier langs de hele dijk dat uh, heeft gedaan? Ik had een keer op voetbeveld. toen had ik een mol, die had daar gevroed. En toen ben ik hem nagegaan. toen heb ik hem later afgestapt. En toen was het 35 meter. Had hij gevroed in de grond. Toen ben ik zo nagegaan. Ik denk, daar zal hij zitten. Met de heb ik hem ook. We kunnen nog even op de hondenclub kijken. U doet de hondenclub doet u ook. Of de ja, bedrijvigheid is in de mollen. Dat kunnen we even naartoe. He? Ja. Hebt u zich nou wel eens voorgesteld hoe zo'n mol onder de grond? Ja, die, die warmen, die wormen. Als er geen warmen zit, dan blijven ze net zo lang dat Ze moeten ook eten. Uh, Oké, We zijn nu bij de, de Maurikse hondensportvereniging. De Mauritse Sportvereniging. Link. Honden. Ja. En dan lopen we hierheen. Ik heb uh, van de week heb ik, uh, hier gezeten. Daar heb ik al die hopen wat je gevloed hebben, heb ik ze allemaal weggetrokken. Oh, ja. Met de, ha de haren. Kijk, dat heb er al in gevloed. Nou, hij gaat er toch even in sparen. Okay. Maar zeg nou eens even, hoeveel hebt u er nou gevangen in uw leven? Als je op je zesde begint. En je bent 75. Van mijn leven hè? Ja. Oh joh. Dat is niet te vertellen joh. Ik denk dat het onder de grond misschien wel genoeg is dan in deze Oostenwind. Ja. Zit je in ieder geval beschut? Ja, dat <lacht> hoop no. ik ook. Oh. Maar ik vind het zo'n raar idee. Wij lopen hier en daaronder is een heel ander leven. Je kunt alleen maar aan de grond zien als mensen gevoeld hebben. Je ziet hem niet, maar hij is Je er wel. Je ziet hem niet, maar hij zit er wel. Ja, ja. ja. dat is het zo. Er zijn dieren die willen in de grond leven. Maar als wij dus zo lang onder blijven zitten, dan komen we niet ver. Of niet dan? U moet even telefoonnummer geven. Als ik een keer een kans kan krijgen om mijn leven te gaan vangen, dan hou ik ben ook hem bij mijn thuis. Laten we hem dan los en dan laten we zien wat hij dan doet. Dan kun je een mooi stukje zien hoe het is. Oh, wat doet hij dan? Vloeten. Oh, dan gaat hij meteen onder de grond weer? Ja. De mollenvanger. Ik heb me trouwens laten vertellen... dat mollenvangers, en ook rattenvangers trouwens... altijd, altijd wat, wat beestjes laten zitten. Want als je ze allemaal uitroeit... Ja, dan heb je ook geen werk meer natuurlijk. Uh, we gaan meteen door naar... Um, ja, naar aardstralen. Van alle elementen in de aarde... Uh, in het moment... van alle elementen is de aarde... <laughs> misschien wel het meest stabiele in ons leven... Althans in Nederland, waar we relatief milde aardbeving hebben. De aarde is ons meest betrouwbare vriend. Waar we na onze dood weer een mee worden. En we hebben onze hele planeet daarom zelfs aardig genoemd misschien. Maar er zijn mensen die ziek worden van die aarde. Niet door het op te eten, maar door lurkende aardstralen... die vanuit de diepste diepten ons het leven behoorlijk zuur kunnen maken. Gelukkig is er iets tegen te doen. Team Itselaar ging op pad met Wim van der Veen... die middels een beproefd systeem genadeloos afrekent... met geopathische radiatie. Oftewel, aardstralen. Goedemorgen. Oh. Goedemorgen. We gaan een rondje maken door de kamer... En ook door de tuin en, en, en ook buiten, over de parkeerplaats eventueel. En dan, uh, dan gaan we kijken in hoeverre of er aardstralen zijn. Want we zijn altijd benieuwd hoe de banen lopen. Maar we zijn ook benieuwd hoe de banen lopen waar het niet zit. Dus uh, ik ga nu even een rondje maken. En het principe is, als hij over elkaar heen slaat, dan zit het er. Blijft hij gewoon soepel ontspannen hangen, zit het er niet. Wij noemen het dan antennes, maar sommigen noemen het ook weggeroepen. Zie, daar komt hij. Dan gaat hij over elkaar heen. Kijk, als we deze kant op gaat, gaat hij weer los. Zie? Voor even achtermeten, Zoals dus ik nu de indruk heb, dan, dan loopt hij er zo door, zo schuin. Had u er last van, van aardstralen? Nou, ik zelf niet. Maar ik heb mijn dochter, die, uh, die heeft al heel veel klachten, al een jaar of vijf. En dat was eigenlijk het probleem voor want, ons uh, van, wat is het? Altijd nooit niet fit voelen en zo. Kijk, en nou, sinds, sinds kort. Ja, we zijn bij uh, osteopathen geweest. En, uh, en sinds kort bij bioresonantieapparaat zit ze aan. Er komt uit dat ze ziekte van Lyme heeft. Maar dat ze ook last heeft van aardstralen. En blijkbaar zijn ze er, want ja, de antennes die... Uh... Die staan uit. Ja, net dit, dit, dit hele stuk. Kijk, als hij in het huis van de buurman woont, houdt hij niks. Dat is altijd heel ongelijk verdeeld. Dus uh, ja. oneerlijk eigenlijk? De, de wereld zit heel oneerlijk in elkaar. Wie het bedacht heeft, dat weet ik ook niet. Maar goed, het is een stuk natuur en, en, en het is een natuurverschijnsel. En je kunt er niks aan doen. Maar ja, ik, kan er dan, ik ben het dan machtig dat ik dat kan ombuigen, neutraliseren. Zodat als ik het ding plaats dan uh, in een straal van 30 tot 50 meter, zeg maar, dan is het helemaal vrij. Althans, dan is hij niet meer schadelijk dat je er vervelende dingen van kunt krijgen. Want wat kan je ervan krijgen? Het uh, meest voorkomende is slapeloosheid en veel hoofdpijn. Maar sommige mensen hebben ook maagklachten ervan... en uh, anderen zijn soms de hele dag misselijk. Maar, uh, je kunt ook verkrampingen in de benen krijgen. En ja, er zijn zoveel dingen... Die, die, die toch heel vaak aan aardstralen te wijden zijn. Ik had een poosje geleerd. Iemand die had heel erg eczeem, was naar Groningen geweest, hele lange behandelingen gehad. Het hielp allemaal maar heel beperkt. Aardstralen weggehaald. En ze zei, het was een vrouw, ze is er bijna af. En uh, niet helemaal, maar toch wel zo dat ze dat ze goed onder controle hebben. Kijk, en dat zijn dan ook van die dingen. Ja, dat is bijzonder. Ja, hier zit hij ook nog vrij. Zelfs de wetenschap weet het niet. Nog steeds is aardigstralen niet wetenschappelijk bewezen. En dat maakt het voor ons ook zo lastig, de materie. En, en, en dat is ook zo, vaak dat mensen zeggen van ja, het bestaat niet. En, maar ja, de, de wetenschap die krijgt er zelfs nog geen grip op. Wat dat betreft wordt u niet serieus genomen? Nee, ik word misschien niet serieus genomen. Maar ja, dat er wat aan de hand is, dat hebben wij door de jaren heen wel gezien. Want we zien de mensen die helemaal, zeg maar, aan, aan de grond zitten dat ze diverse dingen mankeren, die zie je weer opbloeien. Als de aardstraling weg is, dat is het bewijs. Maar dat is voor de wetenschap niet voldoende. Ja, um... even kijken, even meten. Mijn tante die, die, voelt dat ook, als er ergens straling zit. Die voelt het hier ook? Nee, dat weet ik niet. Die is hier oh, nog u nooit geweest. geweest. Nee. nee. nee. U, uw dochter heeft er last van. Ja, nou, ik, ik ook hoor. Ik heb heel veel klachten. en allebei de dochters eigenlijk, alleen mijn man niet. Dat is een harde. Het is een harde, ja. ja. Nou, wij van aardstralenweg.nl leggen de aardstralenwegbeugel. Dat is een metalen vlechtwerk, eigenlijk een beetje in de vorm van een A. Dat is een uh, specifieke maat, specifieke vorm en specifieke samenstelling. Maar die moet ook op een specifieke manier in de grond geplaatst worden. En uh, dat meten wij echt uit. Dat, dat komt op de millimeter nauwkeurig bijna. En dan uh, werkt die perfect dan ga ik je nu demonstreren. Kijk, als we hem nu weer meten. Kijk, dan slaat hij niet meer uit. Zie, er gebeurt niets. Net. Net hier, zeg maar, de grens. Hier net zo'n beetje, hier bij de muur. Net ging die ijzers dus nog helemaal zo. Ja, ja gingen die ijzers dus helemaal zo. Dan dus zal ik je demonstreren hoe nauwkeurig je het meet. Maar nu ga ik er een schot tegen aangeven. Dan ga hij weer. Nee, ja, hij komt al. Nee? Nou, komt hij weer. Dus dan kun je al zien dat alleen dat ding even plaatsen niet voldoende is. Maar dat ook het juiste manier uitmeten, dat dat ook belangrijk is. Dan gaat hij weer open. Vind precies hier weer. Ja. Ja, die scheiding. Ja, het is en het blijft bijzonder. Mensen staan iedere keer toch weer perplex. Do -do -dee, do -dee. Um, nou, dan gaan we hem plaatsen. Ja. Als jullie dat tenminste willen. Waar gaan we plaatje? Helemaal achterin? In het hoekje. Okay. <laughs> oh. Gelukkig liggen daar geen steen, Ik kan Een beetje moeilijk graven hier de grof. Kijk, hier op de hond. Oh, dat komt wel weer omhoog, hoor. <laughs> ja. Dit was hè, vroeger de toko van mijn oom. En uh, mijn oom die, die, die kwam ook... Um, hoe lang is het geleden, misschien 25 jaar geleden, ook bij ons, ook op familiebezoek, maar ook omdat ik zelf heel veel last had van de aardstralen. Wij, wij hebben ook heel lang toen wij in dit huis woonden, zijn we zijn 27 jaar geleden komen wonen, nou deden we ook geen oog dicht. En wij hebben er ook echt honderden euro's, af en toe was er nog gulders, aan uitgegeven om die aardstralen weg te halen. We hebben meerdere soorten systemen in huis gehad. En uh, het was allemaal maar tijdelijk. En, en, uh, en toen op een gegeven moment, toen mijn oom... had het ook overgenomen van iemand die was overleden of die al heel oud was. En toen mijn oom kwam met dit systeem, exact hetzelfde wat ik nu dus heb. En die plaatste dat bij ons. Toen in één keer begonnen we op te bloeien. En dan waren de problemen waren weg. Dus zo lang hebben wij dit systeem eigenlijk al. En toen mijn oom, uh, hoe lang is het geleden, een jaar of acht of tien... toen kreeg hij het met zijn hart en hij kwam te overlijden... En uh, ja, hij kon niks meer aan mij overdragen. Maar ik was heel, altijd heel geïnteresseerd in zijn werk. Ook meer omdat we hetzelfde hadden. Dus ik ging ook vaak met hem mee. En ik wist ook precies hoe het in elkaar zat. Dus, en toen heb ik in overleg met zijn vrouw heb ik, uh, ben ik daarmee verder gegaan. Dus zo is het eigenlijk ontstaan. Toen mijn moeder over haar toen zei ze van... Uh, mijn opa had vroeger al zo'n ding onder zijn bed. Ja, dus het is, wel, uh, het is niet nieuw... Uh... Nee, goed. Dankjewel. Ja, en uh, succes. De dames ook, uh, bedankt. succes. Bedankt. En succes. kijken hè? woord dat ik nu dat ik echt heb onthouden. De aardstralende wegbeugel. Mooi woord. Ja, dit is studio Itar. Het gaat over aarde, het element aarde. En Thomas A.P. van Leeuwen, die naast me zit, cultuurhistor, die, uh, die, uh, die belicht die aarde. Van boven eigenlijk van de, van de voets, De voet en het plaveisel. Je hebt de slenterende voet, je hebt de wachtende voet. Je hebt de intelligente voet. Die opspringt als je scherp zit. Je hebt de aarzerende voet, maar je hebt ook nog. Je hebt ook nog de dansende voet? De dansende voet, ja. ja. Anna Theresa de Keersmaker, oh, een bekend. Gooi graag. Goeie graag. Goeie ja, graag. Ja, ja. Die zei, eh, omdat ze zelf patronen danste in zand. Zij, zij, zij danste, ze sleepte met haar voeten en maakte geometrische patronen. En zij zei, wat je eigenlijk doet, is het meten van de aarde. Dat is goed gezegd. Yeah. Want al die, die dansen die we kennen uit de, de religies van de wereld... Uh, zijn bezwerende dansen. Er zijn altijd bewegingen geweest van mensen die uh, de aarde afmeten. Die hun terrein demarkeerde, die de steden stichten door eromheen te dansen. Dus het is een soort uh, geraffineerde vorm van. Uh, de dans is de, uh, de veredeling, ah, ja. de veredelde versie van de stappende voet, zeg maar zeggen. Het is de aristocratie van het, uh, van het, van het uh, lagere uh, lichaamsdeel. En... Daarmee is die voet, die dans, want het zijn geen frivole huppeldingetjes, maar het zijn hele plechtige uh, processies. Uh, dat die dans in staat is geweest om, laat ik maar zeggen, steden en staten te stichten. Ik, ik begreep Louis XIV, hè, de zonnekoning ja. de 14e, die, die danste om iets te zeggen. Er, okay. is, er is een verschrikkelijke mooie film van Gérard Corbiot... en dat heet Le Roi Danse. En wij wisten dat Lodewijk XIV graag danste. Maar we dachten, uh, dat is wel van een beetje halek idee... En, uh, met die mooie hofdametjes. Maar, maar nee. dat was helemaal niet zo. Dat was een bloedernstige een manier van duidelijk maken... dat hij de baas was. En aangezien het een hele jonge man was, als hij de regering aanvaardt... Uh, moest hij zorgen dat die, dat die concurrenten van hem... Die individuele kleine koninkjes van dat koninkrijk ja. wat hij wil stichten, dat die uh, moesten weten waar ze aan toe waren. Dus met een groot dansen. redenaar was hij niet, maar nee. hij was een goede danser. Dus kon hij dat doen met de dans? Met de hulp van, van muziek, strijdvaardige muziek van Lully, uh, gaat hij in het midden van de zaal staan en dan met zijn voeten geeft hij aan hoe zijn rijk in elkaar zit. Hij volgt, hij volgt de kompasroos. Hij steekt zijn voet uit naar het zuiden, naar het westen, naar het oosten en naar het noorden. En ik kan hier laten zien hoe groot zijn rijk is. Hoe groot zijn grondgebied en waar Dat het, het precies is. Eén rijk is. Eén rijk. Nou, Thomas, AP van Leeuwen, hartstikke, hartstikke bedankt. Vast. We moeten naar de. Van de aristocratie gaan we naar de, naar de aardwormen. Ja. Je kunt er prima mee vissen en ze zijn onmisbaar voor de landbouw. Aardwormen houden de grond gezond en lekker voor planten om in te wortelen. Dus boeren die het. Wormen goed in de zink willen maken, die zijn in de grond goed bezig. Nick van Ekeren van het Louis-Bolk-Instituut in Driebergen... onderzoekt hoe je dat voor elkaar krijgt, zo'n wormend vriendelijke omgeving. Met speciale aandacht voor de pendelaar. De pendelaar, kent u die? Hier zien we zo'n stokje in de grond staan. Dit zijn dus uh, die pendelaars die dat, uh, de grond intrekken. Dus je ziet overal van die, van die hoopjes... Je denkt dat dat de kabouters hebben gedaan. Dus, ja, dat was inderdaad meneer idee. Ja, maar uh, dis, dit zijn dus allemaal gaten van pendelaars. Je hebt in Nederland 18 soorten wormen plus minus. Die kun je eigenlijk onderverdelen in drie groepen. De strooiselbewonende worm die woont in de bovenste 10 centimeter van de grond. Die eet met name strooisel. Dan heb je de bodembewonende worm. Die zit in een laag 10 tot 40 centimeter. Die vreet zich door de grond heen en die vreet organische stof. En die maakt de grond los. En je hebt de pendelende worm. Dat is en, deze. Dat is deze en die maakt verticale gangen. En die is eigenlijk qua functie is die in de bodem is die uniek. Nou Die worm die is in principe honkvast... He, dus elke gang, dat is zijn gang. En daar komt hij elke nacht komt hij eruit en met zijn kop trekt hij uh, voer de gang in. En dat uh, verteert hij. En dan gaat hij zelf uh, diep weg zitten overdag dat hij beschermd is. En door die gangen kan zeg maar, ook water snel weg. En aan de andere kant kan door die gangen kunnen ook wortels diep de grond in. Op die manier als deze wormen er zitten kun je veel meer water aan... voordat het gaat afstromen direct naar de sloot toe. En dat is goed? Dat is goed, want je wil eigenlijk dat het water wat valt, dat het eigenlijk op dezelfde plek blijft. Want je wil het ook als boer, wil je het kunnen benutten voor je gewas. Als het weg is, ben je het kwijt. En dat is dus belangrijk dat we die in ieder geval koesteren en proberen uh, waar we die nodig hebben zoveel mogelijk in te zetten. He, je moet je voorstellen, onder een grasland van, uh, waar koeien lopen... naast de twee tot drie koeien boven de grond... zitten er plusminus vier tot zeven koeien aan bodemleven onder de grond. En wij zeggen wel tegen melkveehouders... Nou, als we die vier tot zeven koeien onder de grond ook zouden kunnen gebruiken... of beter kunnen benutten... dan zou dat mogelijk ook nog iets kunnen opleveren voor je grasproductie. Nee, een gat in de grond. Ik heb net even een, uh, een schop in de grond uh, gegraven. Uh, je ziet hier die gang. Ja. He, dus hij heeft een hele duidelijke. Het lijkt net of hier gewoon een pin doorheen gestoken is. Ja, het is ja. Dus heel mooi recht lijkt. Het is ook gewoon een permanente gang. En hieronder, als je goed kijkt. Nu niet meer hè? Nee. <laughs> maar hier hier zit. Oh. Hier zit die worm. Dus dit is een uh, pendelende worm. De soort heet ook wel Lumbricus terrestris. Het heeft hij een dikke kont? Hij is herkenbaar aan zijn platte staart. Yes. En je ziet zijn bovenkant is rood. Daarmee komt hij boven de grond. Die is dan ook gepigmenteerd. zongebruind. Ja, en de onderkant die zit eigenlijk altijd in zijn gang. Die is bleek. Ja. Dus je kunt hem eigenlijk heel makkelijk herkennen. Ja, bruine kop, witte kont. Ja. Hier zie je dus ook springstaarten in zitten. Zie je dat? ja. Ja? Normaal kun je die ook wel in een bloempot zien zitten. Ja, hele kleine witte beestjes. Hier zit een potworm. Dus zowel die potwormen als die regenwormen als die springstaarten... maar ook bacteriën en schimmels... die maken eigenlijk een voedselweb onder de grond. Maar onzichtbaar. Je moet weten waar je naar moet kijken, maar je kijkt natuurlijk naar wat er in eerste instantie te zien is. Ja, maar we moeten wel die schop in de grond zetten. Ja. Kijk, als we blijven zitten of als we alleen maar bovenop lopen, dan kunnen we ook niks zien. Dus je moet wel die stap zetten om een keer erin te kijken. de wormenonderzoeker Nick van Ekeren. Ja, die, die wormen zitten uh, voetjes onder de grond, die, die het loshouden. Zou me doen me denken, uh, we hebben nog heel even, Thomas... Nu je zit, Ik heb ook begrepen dat je een hele uh, zandbak hebt neergezet... in het Berlage Instituut. Hè. We hebben in het Berlage Instituut hebben we het idee van die dans hebben we geïntroduceerd. De, voet, uh. Uh, de blote voet ja? die uh, een patroon trekt in uh, een door zand bedekte uh, oppervlakte. Daarmee een plattegrond tekent. Ja. De plattegrond die ontstaan is. Ja, ja. Met behulp van de menselijke maat. Dus eigenlijk breng je ook die voet weer terug naar waar die vandaan kwam. De, blo de blote voet op de grond. Het is de archetypische plattegrond getekend door de blote voet in dans. Juist. Nou, uh, volgende week het element water. En uh, dit was uh, studio daar. Nou, ik... Uh, ik vond het een heel grondig gesprek. Thomas, dank. Het ging... Uh... Het was heel instructief. <laughs> dank. Tot volgende week. Weer zo'n elementaire uitzending van Studio Itzerda. Wat zal het volgende week zijn? Vuur? Lucht? Studio Itzerda. Meer kunt u van radio niet verwachten. Ervaar het vijf weken lang.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 Kom nu schapruimen bij Macro 24 spaarwater van 50 centiliter, 50% korting. Dit is Radio 1.